9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Bij het opleiden van Afghaanse politieagenten in Kunduz... worden niet alle afspraken met de Tweede Kamer nageleefd. Volgens journalisten van Nieuwsuur en de Volkskrant zijn zeker vijf Afghaanse agenten in Kunduz... na hun opleiding door Nederlandse trainers. betrokken geraakt bij vuurgevechten. Defensie moet zelf de ex-studenten actief volgen. Maar volgens de journalisten gebeurt dat in de praktijk niet. Bevelhebber kolonel van der Zee erkent desgevraagd dat er niet periodiek wordt nagebeld. Het leerlingvolgsysteem van Defensie zou alleen personalia van de agenten bevatten. En daarmee wordt een belofte van het kabinet en het parlement over de missie in Koenders gebroken, zeggen De Volkskrant en Nieuwsuur. De Rabobank neemt per direct Friesland Bank over. Daarover hebben beide partijen vandaag een akkoord bereikt. Friesland Bank wordt in eerste instantie een dochterorganisatie van de Rabobank. De overname gaat ongeveer twee jaar in beslag nemen. Er verdwijnen vooralsnog geen banen. Friesland Bank was in problemen gekomen door de economische crisis. Vorig jaar besloot de Raad van Bestuur dat het onverantwoord was... om als zelfstandige bank verder te gaan. Toezichthouders DNB en NMA hebben de overname goedgekeurd. Het aantal verschillende mbo-opleidingen moet worden teruggedrongen. Studies die te weinig uitzicht bieden op een baan... moeten worden beperkt of geschrapt. Dat zei het minister van Bijsteveld van Onderwijs in de Tweede Kamer. Tot nu toe mochten mbo-instellingen zelf bepalen... welke opleidingen ze aanbieden. Zo zijn er de afgelopen jaren veel populaire studies bijgekomen... die nauwelijks perspectief op de arbeidsmarkt bieden. Zoals opleiding artiest, sport en bewegen en media vormgeven. Van Bijstenveld wil dat studenten vooraf kunnen zien wat het perspectief is van hun nieuwe studie. In een studiebijsluiter moet informatie komen te staan over de kans op een baan, het niveau van de opleiding en het gemiddelde startsalaris. In het UMC Utrecht opent vandaag de eerste ijscelbank van Nederland. Daar kunnen vrouwen eicellen afstaan... die dan beschikbaar worden gesteld aan vrouwen... bij wie het niet lukt om zwanger te worden. Tot nu toe moesten die vrouwen altijd op zoek naar een eigen donor. Ze weken dan vaak uit naar het buitenland of gingen zoeken op internet. Omdat commerciële donatie van lichaamsorganen in Nederland is verboden... krijgen donoren een onkostenvergoeding van 1000 euro. Waarschijnlijk duurt het nog een jaar... voordat vrouwen de eicellen uit de ijscelbank in Utrecht kunnen krijgen. Een Russisch passagiersvliegtuig met 43 mensen aan boord... is kort na vertrek neergestort in Siberië. Er zijn volgens hulpverleners zeker 32 mensen omgekomen. Het propellervliegtuig verongelukte kort na vertrek... uit de Siberische stad Tjumen. Tot het weer nog in het zuiden af en toe zon. In het noorden kans op wat regen. Het wordt 9 graden in het noorden tot 13 in het zuiden. Morgen veel bewolking met in het hele land wat regen. Dan wordt het 7 tot 12 graden. ANUW ah, Verkeersinformatie. De files van de ochtendspits zijn nu wel korter aan het worden. Er staan er nog 25. Een paar zaken vallen op. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem... staat door werkzaamheden tussen de afrit Oosterbeek en Westervoort... 9 kilometer file. Loopt daardoor ook vast op de A50 vanuit Os... tussen Renken en Knoopend Grijzoord, 5 kilometer. En de A44 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Warmond en de afrit Oude Wetering, 7 kilometer na een ongeluk. Maar de rijstroken zijn daar weer vrij. Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl Een aanval op Iran lijkt op handen. De vraag lijkt niet of de Iraanse nucleaire installaties worden aangevallen, maar wanneer. Thomas Erdbrink kijkt met tegenlicht naar de beelden en duidt de complexe werkelijkheid rond Iran. Vanavond bij de VPRO in tegenlicht om 5 voor 9 op Nederland 2. Boek ook je KLM-tickets op vliegwinkel.nl Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vier minuten over negen. Er is veel verzet uit de Tweede Kamer in de samenleving. Tegen plannen van staatssecretaris Steven om medische dossiers... van verdachten van zware misdrijven openbaar te maken. Je hoort er straks alles over. Eerst naar een overname. Overname van de Frieslandbank door de Rabobank. Twee banken hebben dat vanochtend bekendgemaakt. Het personeel wordt op dit moment ingelicht. Ik heb nu verslaggever Peter van der Meerschout. Uh, Peter, de bank van willen is kunnen. Uh, willen ze niet alleen verder of kunnen ze niet alleen verder? Nou, ze kunnen niet alleen verder. Eigenlijk hebben ze eind vorig jaar al eventjes uh, heel goed moeten nadenken... hoe nu verder te gaan. Omdat het, uh, ja, laten we zeggen, de resultaten van de Frieslandbank... een zelfstandige bank in het noorden van het land te wensen overlieten. En dat heeft te maken met de crisis. Um, het, het vastgoed, de hypotheken die mensen hadden afgesloten... op hun huizen of op hun panden. Dat vastgoed dat is lager gewaardeerd. Nou, dan moeten ze dan... Um, de onderliggende waarde klopt dus gewoon niet meer. Uh, een, flinke afboekingen moeten doen ook op zakelijke kredieten. En uh, de banken die moeten meer en zwaardere buffers aanhouden. Meer geld in kas houden. En dat heeft allemaal te maken met internationale afspraken... om een financiële crisis zoals we die nu kennen... om dat in het vervolg uh, te voorkomen. Nou, dat allemaal bij elkaar opgeteld. En uh, dat de klant van de Frieslandbank ook gewoon te maken heeft met de crisis. Ja, dan zegt uh, de Frieslandbank: wij kunnen het gewoon nu niet meer zelfstandig... Alleen doen. Willen is dan wel kunnen, maar het kan nu dus toch echt niet meer. Oké, okay, en wat betekent het voor Friesland Bank? Uh, mogen ze de naam houden bijvoorbeeld? Is dat al bekend? Nee, dat, nou, dat is nu nog onbekend. Op dit moment wordt het personeel in Leeuwarden ingelicht en uh, later in de ochtend om half twaalf is er een persconferentie in Leeuwarden waar de Rabobank en de Friesland Bank samen dan uh, tekst en uitleg gaan geven. Kijk, op dit moment werken er honderden mensen bij de Friesland Bank. Ze hebben tal van vestigingen in Friesland en ook nog een aantal vestigingen daarbuiten. En de komende twee jaar wordt er geprobeerd om, dat we zeggen, die organisaties. Frieslandbank en Rabobank in elkaar over te laten vloeien of samen te laten gaan. Rabobank zit ook natuurlijk dwars door Friesland en in veel van die dorpen en plaatsen en gemeenten. Ja, dan heb je en een vestiging van de Frieslandbank en een grote vestiging van de Rabobank. Um, dan wordt er dus geprobeerd om dat soort dingen gewoon bij elkaar eh, samen te voegen. Overigens, eh, er zat wel één positief ding hoor in. Eh, Jort Kelder, misschien wel bekend van die, uh, van die campagnes... de campagne van uh, Willen Eerst Kunnen. Eh, dankzij dat Jort Kelder uh, effect heeft de Friesland Bank... het afgelopen jaar 1 miljard... Euro aan spaargeld binnengehaald. En dus er zitten wel wat positieve kanten aan, maar het is onvoldoende, onvoldoende geweest om de bank zelfstandig te laten bestaan. En dat nou net in een jaar, 2012, voordat ze volgend jaar, 2013, honderd jaar zouden bestaan. Ja. En, en dat vele spaargeld, maakt ze dat interessant voor de Rabobank? Want die bank moet er natuurlijk ook iets aan hebben. Ja, die bank moet er wel wat aan hebben. Uh, natuurlijk maakt het dat ook wel interessant. Kijk, de Rabobank is zelf ook een uh, hele grote spaarbank um, en heeft de afgelopen jaren ook heel veel uh, geld, spaargeld, uh, binnengehaald. Uh, dat maakt het inderdaad plus natuurlijk het netwerk en laten we zeggen de, de, de geworteldheid van uh, de Frieslandbank in, um, uh, in de samenleving, in het noorden uh, van, uh, van Friesland, de, de sterke klantbinding. Dat zijn allemaal dingen die overigens ook overeenkomen komen met, um, met de Rabobank. Het zijn ook allebei, um, laten we zeggen, stichtingen, organisaties, coöperaties, samenwerkingen um, van, van, uh, van lokale banken, die het uh, waarschijnlijk ook wel eenvoudiger maken om uh, de twee uh, organisaties in elkaar te laten schuiven. En dat is wat anders dan waar je, wanneer je bijvoorbeeld uh, met een hele grote bank, met uh, beursgenoteerd, met uh, uh, allerlei aandeelhouders en grote en kleine aandeelhouders te maken hebt. Dit zijn twee coöperaties, stichtingen, die dus samen kunnen werken. En dat maakt het dat deze samenvoering eigenlijk ook... het zijn ook bijna natuurlijke partners van elkaar. Met een meer schoud over de Friesland Bank. Die wordt overgenomen door de Rabobank. Hoort u wel meer over vandaag op Radio 1. Dan naar de Tweede Kamer. Want die vindt dat staatssecretaris Teven van Veiligheid en Justitie. het medisch beroepsgeheim schendt. Teven wil medische dossiers van verdachten van zware misdrijven openbaar maken. Verdachten weigeren steeds vaker om mee te werken aan psychologisch onderzoek. omdat ze geen TBS willen. Teven wil daar dus wat aan doen. Wat ik wil is dat rechters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 Nou, dat is een hele zorgelijke ontwikkeling, omdat ze bang zijn dat ze eindeloos in de TBS verzeild raken. Als je natuurlijk een ernstig stedendelict hebt gepleegd, dan kan je wel op je klompen aanvoelen... dat je niet na een half jaar een TBS-kliniek zult verlaten. En dan is het best risicovol. En dan zien mensen natuurlijk de longstee opdoemen... en uh, worden daar angstig van en besluiten dan niet meer mee te werken. Volgens Van Torenburg is er een andere oplossing als een verdachte niet wil meewerken aan een psychologisch onderzoek knip het strafproces bij de ergste zaken in tweeën. Dan gaat de rechter eerst kijken, heeft iemand het gedaan? Nou, dan weet je dat, en dan spreek je niet meer over een verdachte... maar over een dader. En als je die dader nou laat onderzoeken door het Pieterbaancentrum... of door andere psychiaters die daar zeer bedreven in zijn... dan heb je in ieder geval die aarzeling om mee te werken... aan je eigen veroordeling al aan de kant. En dan vinden wij het als CDA ook minder erg... om mensen die veroordeeld zijn feitelijk voor de gruwelijkste delicten... ook veel langer te laten onderzoeken door het Pieterbaancentrum... En dat zei Madeleine van Torenburg van het CDA. Straks is er in de Tweede Kamer een debat over het medisch beroepsgeheim. Het is tien over negen. Een vliegtuigcrash in Siberië heeft aan 32 mensen het leven gekost. Vliegtuig stortte neer vlak na vertrek uit de Siberische stad Tumen. Correspondent Kisha Hekster in Moskou. Kisha, wat weet jij al over wat daar is gebeurd? Het ja, is te vroeg uh, om te zeggen wat de oorzaak van de crash geweest is. Wat we nu weten is dat het uh, propellervliegtuig vanmorgen vroeg... meteen na het opstijgen van het vliegveld van Chumann in de problemen kwam. Al na drie minuten werd alle contact met het vliegtuig verbroken. Er waren 43 passagiers aan boord, waaronder vier bemanningsleden. Er is nog geprobeerd om een noodlanding te maken... maar tijdens die poging is het uh, toestel gecrasht. In twee stukken gebroken. Daarbij zijn uh, inderdaad tenminste 32 doden gevallen... 11 passagiers zouden het ongeluk overleefd hebben. Een deel van hen ligt zwaar gewond in ziekenhuizen. Onder de doden zouden geen buitenlanders zijn. Dat is af te leiden uit de namen op de passagierslijst... die de vliegtuigmaatschappij openbaar gemaakt heeft. En honderden reddingswerkers zijn nu ter plaatse. Inmiddels zijn de zwarte dozen van het toestel gevonden... zodat straks ook meer duidelijkheid moet komen... over wat dan de oorzaak geweest is van deze crash. En wij begrijpen, Kiesja, dat het een vliegtuig was van de maatschappij Loot Air. Staat die maatschappij bekend als betrouwbaar, weet je dat? Ja, voor uh, Russische begrippen zeker. Een betrouwbare maatschappij Twintig jaar geleden ontstaan... Uh, uit een afsplitsing van Aeroflot, de nationale luchtvaartmaatschappij. En in de korte geschiedenis van de luchtvaartmaatschappij... zijn er relatief uh, weinig ongelukken geweest. Ik stap zelf ook altijd uh, vol vertrouwen in een toestel van UTR. En het uh, neergestorte propellervliegtuig was van Franse makelij. Dus niet een van de Toepoles. of de Jakovlevs... die nog wel eens uh, willen neerstorten en een onbetrouwbare reputatie hebben. Maar ondertussen... Is er wel een info gedaan bij de vliegtuigmaatschappij UTR om te kijken of uh, alle papieren in orde waren en of ze zich wel gehouden hebben aan alle veiligheidsvoorschriften? Dus dat onderzoek dat is ook gestart. Oké. Okay. Kiesje Hexer, dankjewel. Nederlandse sterrenkundigen gaan meebouwen aan een internationale radiotelescoop. En met deze telescoop wordt andere, onder andere onderzoek gedaan naar het ontstaan van het heelal. ...heeft het Nederlands Instituut voor Radioastronomie, ASTRON... ...en het Amerikaanse ICT-bedrijf IBM bekendgemaakt. Directeur Marco de Vos van ASTRON, goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat u doen voor deze radiotelescoop? Uh, verschillende dingen, maar wat wij vandaag bekend hebben gemaakt... ...is dat we onderzoek gaan doen om te zorgen dat we straks de enorme gegevensstroom... ...die uit zo'n radiotelescoop komt, op een, op een goede manier kunnen verwerken. Wat zijn dat voor gegevens? Wat, wat vang je daarmee op? Uh, met een radiotelescoop uh, krijg je niet meteen plaatjes. Daar vang je radiosignalen van objecten in de ruimte uh, mee op. Die pik je met antennes uit de lucht. Uh, net zoals uh, uw luisteraars uh, dat doen uh, met, uh, met radiosignalen. Uh, die moet je dus eerst bewerken. Die ga je combineren van verschillende antennes. En uiteindelijk komen er dan weer plaatjes uit. En sterrenkundige gegevens. Dus daar zit heel veel rekenwerk in. Ja, het is een nogal ambitieus project, lijkt mij zo. Onderzoek doen naar het ontstaan van het heelal. Groot Is dus de kans dan, uh, meneer De Vos, dat we te weten komen hoe het universum is ontstaan? Uh, dat, dat je nooit met, met één enkele meting of met één enkel experiment. Wij hebben uh, ideeën, modellen heet dat, theorieën over hoe het, uh, hoe het heelal uh, is ontstaan. Uh, Big Bang theorieën, zeg maar, uh, populair gezegd. Die moet je controleren. Die moet je confronteren met, uh, met wat je meet, met de werkelijkheid. Uh, er zijn heel weinig meetpunten waarmee we kunnen controleren of die uh, heelal theorieën kloppen. De kosmische achtergrondstraling is er één. En er is nog een ander signaal dat we in principe zouden moeten meten als die theorieën kloppen. Nou, met, met de lofart telescoop die in Nederland is ontwikkeld en gebouwd... gaan we zoeken naar dat signaal. Maar om het dan in kaart te brengen, om er echt een detailkaart van te maken... hebben we iets nog gevoeligers nodig. En dat is deze grote radiotelescoop. En heel groot, die komt waar te staan? Zoiets kun je niet meer bouwen in, in West-Europa. Dat nee. is veel te druk uh, met, met andere straling die er in de lucht zit. Uh, dus dan kom je op uh, woestijnachtige gebieden, uh, onbevolkte gebieden. Uh, daar zijn momenteel twee kandidaatlocaties voor. Uh, Zuid-Afrika en omliggende en Australië en Nieuw-Zeeland. Maar dan gaat u onderdelen bouwen en die verschepen? Hoe, hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, dit, is een, dit bouw je niet in je, in je eentje als, als land of als, als wetenschappelijk instituut. Dit is een mondiale samenwerking. Er zijn zo'n 35 instituten die, die hier aan, ja, aan mee willen werken. En Astron, ons instituut, het Nederlands instituut voor Radioastronomie, wil meewerken langs twee lijnen. Wij willen slimme antennes maken, zoals we die ook voor Lover hebben ontwikkeld. Die moet je dan inderdaad daar ter plekke of inderdaad verschepen. Dat is heel belangrijk ook voor de Nederlandse productieindustrie. Uh -huh. En daarnaast willen wij zorgen dat als die antennes straks niet meer in onze achtertuin staan, maar op het zuidelijke halfrond, wij in ieder geval de gegevens in onze keuken krijgen, zodat wij een aantrekkelijke plek zijn voor astronomen wereldwijd om naartoe te komen, omdat daar de kennis zit, de kunde en de rekenkracht. Ja, precies. Daar snijdt het mes van twee kanten. Daar snijdt het mes van twee kanten. Inderdaad. Marco de Vos ja. van Astron, dank u wel. Goed, graag gedaan. Scholen maken zich zorgen over het internetgebruik van kinderen. Want ze zitten wel erg lang achter de computer. Gaan we het straks over hebben na de verkeersinformatie bij de ANWB. Mijn de files van de ochtendspits lossen snel op. En ja, de A4 hadden we vanmorgen helemaal niet. Dus euh, nou, dat is heel gunstig. Op de A28, Spolle richting Utrecht. Daar staat nog de langste file. Voor de Zuid, 8 kilometer. En bij Arnhem, daar is en was het wat drukker vanmorgen. Door werkzaamheden op de A12 richting Duitsland. Nou, de file wordt nu wel iets korter. Op de A50 staat het nog in beide richtingen vast. Bij knoop het grijze hoort 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Straks meer over onze jeugd op internet. Eerst naar Parijs, Want wie zou dat niet willen? Een pied-à-terre in Parijs. Gewoon voor de bij. Nou, je bent niet de enige. Tientallen dictators hebben een tweede onderkomen... in de Franse hoofdstad, op toplocaties. Maar na de Arabische lente is er leegstand op dit moment. Correspondent Ron Linker kreeg een rondleiding door de stad. Een uh, ware tour der tyrannen. Hij liep mee met een gids van de organisatie Sherpa... die zich al langere tijd eigenlijk uh, tegen de huizen van dictators. Zo, de wandelschoenen aan, koffie in de thermoskan... Goede kaart van Parijs bij ons. Daar gaan we. Eerste stop. Avenue Foch in het 16e arrondissement. Want dit is een nogal geliefde buurt. Ja, effectief. Avenue Foch is een avenue extreem luxueus. Het is een qui, die veel beaucoup in De stem van maud Pedriel-Vessière van de organisatie Sherpa, die al heel lang probeert iets te doen tegen illegaal verkregen rollend goed in Parijs. Terwijl we even moeten stoppen. Want... Voor onze ogen rolt een zwarte Citroën naar binnen... met een groen kenteken. Corps diplomatiek. Een diplomaat. Monsieur, monsieur. Hij knikt even. Uh, Moot vertelt wat iedereen hier kan zien. Dit is een prachtige straat. Hoge, luxe, klassieke appartementen... met toch min of meer vrij uitzicht op een brede groenstrook. Maar het is ook een straat waarin een aantal verdachte transacties hebben plaatsgevonden. Zo wilde de voormalige Tunesische leider Ben Ali... Hier een appartement kopen vlak voordat ze een regime omver geworpen werd. Uh, de Bongos, heersers van Gabon, hebben hier al onderkomen. Net is de president van Congo, Brazzaville. Ja, effectivement, la avenue Foch, een groot deel is in de Je ne Ik pas que tous dat ze corrupt zijn, maar in ieder geval zijn er een aantal die... Het is een beetje huiverig om te zeggen dat er aan alle appartementencomplexen hier een luchtje zit. Maar toch zeker aan een aantal. Uh, waarom heeft u het over illegaal verkregen onroerend goederen? Een bien mal acquis, typiekement. Het is een bien dat. heeft acquis. met de largent publiek, détourné, volé. of encore avec de argument illicite, typiekement. de corruptie. Deze appartementen zijn dus gekocht met door corruptie verkregen gelden. of met publieke gelden, geld van de onderdanen van de leiders, zegt de juristen. De Wereldbank heeft becijferd dat op mondiale schaal er jaarlijks zo'n 20 tot 40 miljard dollar illegaal in circulatie komt op deze wijze. En dus een deel hier in Parijs. Misschien zelfs wel op deze plek. Bij huis nummer 42. Een prachtig appartement met een zwart hek eromheen. En uh, dit appartement is nog steeds in het bezit van Afrika's langstzittende machthebber... president Tobias Obiang van equatoriaal Guinea... Maar het staat daar verluid leeg, want een paar maanden geleden viel de Franse politie hier binnen. En Moot had het al over luxe. Nou, het is onmogelijk om achter dat hek te kijken. Maar volgens de krant The Guardian bevatte dit appartement alles wat Obiang maar wilde hebben. Een eigen disco, ruime parkeergarages voor alle elf de sportwagens en 15.000 dvd's. Genoeg om 40 jaar lang onafgebroken films te kijken. Maar als dit nou allemaal al min of meer bekend is en u bent al jaren bezig, waarom komt de Franse politie dan pas zo laat in actie? Oui, ben, oui, mais bon, après la, la France a ses intérêts que voilà que, que la réseau ignore quoi. Enfin, tous ces pays sont Y compris la Equatoriale, zijn des états extreem rijk en ressources naturelle. Ze moeten zelf om lachen. Frankrijk heeft zo zijn eigen beweegredenen, zegt Pedriel Versière. Een van de oorzaken zou kunnen zijn dat dit landen zijn met een grote hoeveelheid natuurlijke bronnen: olie, diamanten. En lange tijd konden ze dus hun gang gaan, tot ruim een jaar geleden. Want natuurlijk was er het speurwerk van organisaties als Sherpa. Maar er was ook iets anders, de Arabische Lente. Zonder Printemps-Arabe, de Zonder de Arabische Lente was het strafrechtelijk onderzoek naar Avenue Foch 42 bijvoorbeeld niet in een stroomversnelling geraakt. Dus, dictators van deze wereld, mocht u nog steeds uw oog gevestigd hebben op een pied terre in Parijs, u bent gewaarschuwd. Het is tien voor half tien, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De Malvinas, beter bekend als de Falklandeilanden, zijn nog steeds een open zenuw voor de Argentijnen. Vandaag wordt met militaire parades herdacht... dat Argentinië, dertig jaar geleden, die eilanden goed binnenviel. Er volgde een oorlog van 74 dagen met Groot-Brittannië. En de Britten, die hebben gewonnen. Sinds een paar maanden zijn de spanningen tussen Argentinië... en Groot-Brittannië daarover weer opgelopen. Correspondent Marion van Rooyen was benieuwd... waarom deze kwestie voor de Argentijnen nog steeds zo belangrijk is. Een zaaltje met overal Argentijnse vlaggen en kaarten van die Falklands, pardon, Malvinas. Elke week komen hier al dertig jaar de veteranen bij elkaar. Waarom is het zo belangrijk dat Argentinië die eilanden terugkrijgt? Eilanden waar toch vooral meer schapen dan inwoners zijn. Ja, zegt deze man, het gaat om onze nationale eer... Maar kan je niet zeggen, verloren is verloren, leg je er nou maar bij neer? Nee, we hebben de oorlog niet verloren, zegt deze andere man. We zijn alleen maar even weggegaan. Stijfkoppen zijn het, die veteranen. Maar driekwart van de bevolking denkt er net zo over. Ook de jongeren hier op het plein, dat volhangt met leuzen. De Malvinas zijn Argentijns. En de Britten zijn een imperialistische bezettingsmacht hier voor de deur. Hier in een parkje, het monument voor de iets meer dan 600 gevallenen van de Malvinas... Twee soldaten die de erewacht houden. En een stuk of vijf schilders die het toch wel wat afgebladderde monument nu... weer een mooi rood kleurtje aan het geven zijn. Afschuren en weer schilderen. je Veel werk. We moeten het zo mooi mogelijk maken om onze helden te eren, zegt hij. Eeuw de Malvina. No. Maar de veteraan Horacio Benites die het monument ook bezoekt voelt zich helemaal geen oorlogsheld. No, no, no sé qué es un héroe. no sé qué. Hij zegt: je moet je voorstellen, het was de militaire dictatuur. De hele país heel Argentinië was een soort kazerne. We waren daar in onze onze zomerkleren in de bijtende kou, min 10 ja, graden. In más de 10 invierno. En dan zaten we in de loopgraven. Dag en nacht zaten we daarin. En dan werden we af en toe uitgecommandeerd om weer charges te doen. De officiel had de era De dienstplichtige soldaten, zoals ik en mijn kameraden, hoe wij werden behandeld. Als minder dan niks. Je was kanonnenvlees. Maar waren er ook straffen? severamente ah, castigados. Ja, reken maar, zegt hij. Kameraden bijvoorbeeld, die een hele nacht. ...boven de loopgraven aan een, aan een paal gebonden werden. Benitez, que un tiro en la Está Op de laatste dag van de oorlog werd Horacio door de Engelsen in zijn hoofd geschoten... ...en voor dood tussen een stapel lijken achtergelaten. En toch reisde hij een aantal jaren later als enige veteraan naar Engeland om vriendschap te sluiten met zijn voormalige vijanden. Ik vind dat Argentinië zich moet verzoenen, zegt Horacio. Niet alleen met de Engelsen, maar vooral ook met zichzelf. Nou, de boodschap van Horacio wordt voorlopig niet gehoord. Hier een heftige bijeenkomst van veteranen... die een van de beltorens van... Buenos Aires bezet hebben. De ja. eilanden, de Valkland, zijn Argentijns. En daarom heb ik ze in de oorlog verdedigd. En inmiddels heeft heel Zuid-Amerika zich achter de Argentijnse eis geschaard... om de onderhandelingen over de soevereiniteit van de eilanden te hervatten. U hoort een bijdrage van Marion van Roy. Het is bijna half tien, we gaan nog even naar de jeugd en internet. Een puber die uren en uren achter elkaar op internet zit. Een probleemsituatie of gewoon de nieuwe realiteit. Hoeveel internetten is eigenlijk te veel? Dat is zo'n beetje de vraag die medewerkers van middelbare scholen in Noord-Kennemerland zichzelf stellen. Op hun scholen begint vandaag een pilotproject onder het motto... internet oké, okay, maar dan wel met mate'. Frank Hogeboom van de Vereniging Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Noord-Kennemerland. Goedemorgen, meneer Hogeboom. Goedemorgen. Waarom gaan jullie als school de strijd aan met te veel internetten? Wat ziet u op school? Nou, de strijd aan is een beetje te veel gezegd, maar... We hebben in noord kennemerland net als in overige delen van Nederland, hebben we projecten lopen die voortijdig schooluitval moeten voorkomen. Mm -hmm. Een van die projecten is noord kennemerland verzuimt niet. En binnen dat project hebben we geconstateerd dat er leerlingen zijn met veel te laat komt gedrag, Leerlingen die uh, uh, ja, laten zien dat hun cijfers achteruit gaan. Mm -hmm. Leerlingen die in een sociaal isolement terechtkomen. En gevraagd aan, uh, bij een rondje langs de scholen, gevraagd aan die scholen van wat is er nou aan de hand. Wordt onder andere gewezen op het feit dat leerlingen langzamerhand hun dag- en nachtritme verzetten. Dat ze te lang achter de computer zitten. Dat ze uh, daardoor met hun huiswerk en hun planning in de knel komen. Ja, en dat het ochtends lastig is om je bed uit te komen als je erg laat in bed bent gegaan. Dat betekent dat ze vaak tot laat in de nacht achter de computer zitten. Aan hoeveel uur moeten we dan denken? Nou ja, we hebben een kleine groep van, die noemen we internetverslaafd. De leerlingen die er soms meer dan 6, 7 uur, acht uur achter zitten. En daaronder zit een grote groep van leerlingen die toegang heeft op zijn slaapkamer tot internet. Waarbij het toezicht eigenlijk niet zo groot is. Ja, en die dan toch, toch erg lang doorgaan met gamen. En met, met hun sociale contacten te onderhouden. Hm. En de volgende dag moeten ze wel naar school. Hoe zou je dat, meneer Hogeboom, kunnen beperken? Wat, wat houdt uw project in? Nou, ons project uh, houdt eigenlijk in van... Uh, internet is een prachtig medium, niet weg, te de, niet weg te denken. In die zin gaan we de strijd ook niet aan. Maar we willen wel de ouders een steuntje in de rug geven... en de leerlingen ook, om er verantwoord mee om te gaan. En dat begint dan uh, met... Uh, ja, kun je voldoende inzicht hebben in het feit wat je kind op internet doet... He, dus het, het programma wat wij aanbieden bestaat in feite uit een paar delen. En een van die delen is het, het zelfbewustwordingsdenken uh, van de ouders. Zo van, goh, hoe lang zit hij er eigenlijk achter? Uh, de, waar zit hij eigenlijk allemaal op? En hoe laat stopt hij ermee? Maar dat klinkt, meer als, dat, dat klinkt als meer als een steuntje in de rug. Uh, want wordt er wel eens helemaal niet op gelet? Uh, ja, de, de, die situaties treffen natuurlijk ook aan. Dat de ouders al in bed liggen en dat de kinderen vrolijk door te ja. En daar zitten ze niet hun schoolwerk te doen? Uh, uh, nou ja, het, het verwarren natuurlijk voor de kinderen is dat ze hun computer ook weer nodig hebben bij wel bij het maken van schoolwerk. En uh, dat maakt eigenlijk ook het, uh, het gebruik zo plausibel. Maar ze zitten veel meer natuurlijk uh, te doen met de computer. Hè. Dus, uh, er komt een YouTube-filmpje voorbij, er komt een berichtje binnen. Ah, ja, ik ken het. Lekker afgeleid uh, zijn. Er komt, uh, nou. de, ja, er komt voortdurend. <laughs> ze zijn eigenlijk voortdurend online en in contact met elkaar. Maar wat, het, het, het is dus een probleem als kinderen het te veel doen en ze dus vermoeid op school komen, te laat op school komen, de schoolresultaten achteruit gaan. Het is me nog steeds niet helemaal duidelijk hoe u dat dan gaat aanpakken. Want u zegt ja, er moet bewustwording komen. Ja, nou ja, hoe gaat u dat uh, doen? Uh, uh, dan? Uh, we kunnen in ieder geval de ouders uh, kunnen uh, inzicht krijgen in het internetgedrag van hun kind. Dat hebben ze nu vaak niet. Hè. Hoe vaak. krijgen ze dat dan? Nou, Door uh, dat programma. Uh, uh, ze, laat ik zeggen, de kinderen die, die meegaan doen in noord die krijgen allemaal voor een jaar een gratis licentie om in te loggen. Dan uh, kunnen de ouders inloggen op het programma. En dan kunnen ze eigenlijk een paar dingen doen. Ze kunnen uh, gaan precies gaan traceren van hoe zit het internetgedrag van mijn kind nu in elkaar. Mm -hmm. En vervolgens kun je op een gegeven moment zeggen, we gaan het we gaan blokken. We gaan het blokken tussen bijvoorbeeld uh, 7 en 9, omdat je in je huiswerk moet doen. Mm -hmm. Je mag daarna nog computeren bijvoorbeeld uh, van 10 tot 11 of van, uh, van 9 tot 10. Ja, dus je, heb... kunt, je, kunt, je kunt van allerlei maatregelen kun je als ouder inpluggen in het programma... om het internetgedrag te gaan reguleren. En u weet dat um, op de mobiele tegenwoordig ook internet zit? Ja. Een kind kan heel gemakkelijk dan overschakelen naar iets anders. Nou ja, dat, dat is zo. Maar wij hebben zoiets van, kijk, op het moment dat je constateert... We, we, we hebben zo'n 19 vestigingen in verband met pastonderwijs. Afgelopen om doelgroepen te identificeren waarvan we zeggen, die, eh, die worden bedreigd met voertuig schooluitval en daar hebben we last te greep op. Een van die doelgroepen is deze groep. Hmm. En we hebben gezegd, nou ja, op het moment dat we dit redelijk in de, ja, de touwen hebben, dan zijn er nog wel tal van andere ontsnappingsmomenten. Maar in ieder geval, deze hebben we dan te pakken. Ja, maar, maar, maar even, want uh, kijk, over tijd. Daar, uh, daar kun je het over hebben, hoeveel tijd iemand erachter mag zitten. Maar zo'n jongere heeft ook recht op privacy. ook Mag ook zelf bepalen waar die op kijkt. Dat is ook zo. Dus uh, uh, het is ook een primaire taak van de ouders. Als zij het zelf als een probleem zien: dat, uh, dat de jongeren. Uh, ja, tot, tot heel laat in de nacht. Tot, in ieder geval tot, tot ver na elf zitten internetten. Dat ze zeggen: ja, jonge, je hebt gewoon, gewoon, gewoon nachtrust nodig. Je moet gezond weer op, s ochtends. Goed. Meneer Hogeboom, hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Frank Hogeboom hoort u van de Vereniging Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Noord-Kennemerland. En zo zijn we aan het uitgekomen gekomen van het NOS Radio 1-journaal voor dit moment. We gaan door naar de collega's van de KRO. Sven een goedemorgen. Dag, Lara, goedemorgen. Ik... Waar is de vakbeweging toch nu uh, al die uh, ingrijpende maatregelen op tafel die zouden zijn? Die zijn Koushuis... Ja, die zijn met mij. zichzelf met bezig. Met zichzelf, ja. Nou, een van die mensen die met zichzelf bezig is, althans, dat uh, is de kritiek, is Henk van der Kolk van FNW Bondgenoten. Met hem ga ik zo praten. Verder, de maat is vol voor de Ieren. Ze hebben zonder veel klagen vele bezuinigingen over zich heen laten komen om het land weer uit de crisis te trekken. Maar nu weigeren ze massaal een nieuwe vorm van belasting te betalen. Dat en meer zo meteen. Goedemorgen in Nederland bij de KRO. Nu is het nieuws van half tien. Hier is Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. De Rabobank neemt per direct Friesland Bank over. De procedure gaat twee jaar duren en er verdwijnen vooralsnog geen banen. Friesland Bank is in problemen gekomen door de economische crisis. Bij het optreden van politiemensen in Koenders worden niet alle afspraken nageleefd. Dat meldde de Volkskrant een nieuwsuur. Zeker vijf agenten die door Nederlanders zijn getraind... zijn betrokken geraakt bij vuurgevechten minister van Bijsterveld wil snoeien in het aantal MBO-opleidingen. Studies die te weinig uitzicht bieden op een baan moeten verdwijnen, zegt de minister. De afgelopen tijd zijn veel opleidingen erbij gekomen die weinig perspectief bieden. En in het UMC in Utrecht opent vandaag de eerste ijscelbank van Nederland. Daar kunnen vrouwen eicellen afstaan die dan beschikbaar worden gesteld aan vrouwen bij wie het niet lukt om zwanger te worden. En die vrouwen moeten tot nu toe op zoek naar een eigen donor. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANUB Verkeersinformatie. Het oplossen van de files van de ochtendspits ging snel. Er staan er nog twee op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Voor Maastricht 2 kilometer. En de A28 Zwolle richting Utrecht bij Amersfoort 4 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Het kabinet wil een loonwet, maar slikken de bonden dat. Ieren weigeren massaal een nieuwe belasting te betalen. Jeugdzorg moet minder etiketten plakken, zegt de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling. En dat ochtendtumeur van Henk Westbroek. Het is twee over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Thijs Boerens is vanochtend in Lelystad. Boeren zijn ondernemers en ondernemers zijn in de regel blij als hun vliegveld uitbreidt. Maar dat is in Lelystad niet het geval. Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen Een van de plannen, dames en heren, die in het katshuis op tafel ligt... is het bevriezen van de salarissen van ambtenaren en semi-ambtenaren... en van alle uitkeringen. Althans, zo zijn de berichten. En daarnaast zou via een loonwet ook het bedrijfsleven op de nullijn worden gezet. Bezuiniging van zo'n 4 miljard is daarmee binnen handbereik. Vraag is, waar is de vakbeweging? Want die hoor je bijna niet meer. Henk van der Kolk, voorzitter van FNV, bondgenoten. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar bent u? Nou, volgens mij heb ik de afgelopen week wel het hele en ander weer van me laten horen... Maar ja, dat wil geloof ik niet iedereen horen. Maar ja, dat is weer wat anders. Ja, en de kritiek is dat jullie vooral met jezelf bezig zijn? Ja, vind ik volstrekt onterecht. Ik denk dat de FNV de afgelopen een uh, paar maanden duidelijk uh, heeft laten blijken van dat uh, de plannen van het kabinet uh, niet onze plannen zijn. We hebben ook uh, de afgelopen uh, paar maanden... hebben we in ieder geval uh, manifestaties en acties georganiseerd... tegen het bezuinigen op de sociale werkplaats... en de verzekering voor jong uh, gehandicapten. Ja. En uh, ja, we hebben ook uh, luid en duidelijk van ons laten horen... dat er alternatieven zijn voor ja, dit bezuinigingspakket... of althans wat er zit aan te komen... het kapot bezuinigen van de samenleving van de economie door uh, dit kabinet. Dus ja. ja, wat dat betreft... we laten wel degelijk van ons horen en nee hoor... Ik vrees dat het een misverstand is. van dat wij niet zichtbaar zijn. en dat het een misverstand is. dat dat zou komen omdat we met onszelf bezig zijn. Goed. Um, u hebt vorige week een looneis gesteld. Nog van 2,5 procent. Uh, die loonwet. als die inderdaad op tafel zou liggen. in het Keldshuis. gaat uh, uit van de nullijn. Met andere woorden. niemand krijgt er wat bij. de komende tijd. Wat gaat u doen als dat plan doorgaat? Ja, nog even over die looneis. Die hebben we eind vorig jaar al gesteld. Daarmee op dit moment. Uh, ...zijn we ook aan het overleggen en de onderhandeling met de werkgevers over nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten... Overigens, we hebben ook nog uh, daarbovenop een huisgesteld uh, van 300 euro nominaal voor allerlei lastenverzwaringen die voor iedereen geldt. Maar goed, ja. uh, dat even terzijde. Ja. Uh, ja, wat ons betreft is dat in ieder geval uh, killing, als dat zou gebeuren. Het is uh, niet alleen voor uh, de mensen, is het inderdaad een klap in het gezicht. Want het zal er ongetwijfeld toe leiden dat mensen nog voorzichtiger worden in hun bestedingsgedrag. Ze ja. krijgen dan al minder in hun portemonnee. Ze ja. zullen van hetgeen wat ze minder in hun portemonnee krijgen nog eerder gaan zijn om te sparen. Ja, en dat trekt de bodem onder de economie weg. En ja, zo komen we steeds verder in het moeras. Ja, uh, ja wat kunnen wij doen? Er zijn natuurlijk vele wegen die naar Rome leiden. Uh, afgezien van het feit uh, dat je natuurlijk campagne en actie kunt voeren hiertegen. Uh, er is natuurlijk ook te, is de mogelijkheid van juridische procedures. Want kijk, het kabinet, als ze dat willen, moet wel aantonen dat er sprake is van een calamiteit. Ja. En uh, ik nou, zie het nou, met wel. die calamiteit nog niet. want U ziet heel heel de calamiteit zijn, niet? De verwachtingen voor de economie zijn in ieder geval op dit moment niet zodanig... dat wij dit jaar blijvend in een structurele recessie blijven... En... De afgelopen twee jaar hebben we bijvoorbeeld toen met de financiële crisis... hebben we het veel beroerder gehad. Toen was er ook geen reden voor het ingrijpen. Dus er zijn meer wegen om in ieder geval een dergelijk pakket maatregelen aan te pakken. Maar, maar meneer Van der Kool, u, u volgt toch wel het nieuws, hoop ik? Of niet? Ja, zeker wel. En Dan weet u toch dat we een bezuinigingspakket van 16 miljard zo'n beetje... Uh, moeten voor elkaar krijgen omdat we aan de Europese begrotingsregels moeten voldoen. Nou, en uh... dat we te maken hebben met een dubbel dip... en dat de vooruitzichten voor de komende tijd en dat de economische groei... nou, als die er al is, heel mondjesmaat zal zijn daarom ja, er is dus wel sprake van economische groei. Uh, in tweede instantie is het ook nog zo dat als het gaat over de financiële ruimte in het bedrijfsleven, uh, dat bij, zeker bij de grotere ondernemingen, dat die ongelooflijk goed uh, bij kas zitten. Ja. Zie de berichten in ieder geval ook in de media. Dus daar is zeker geen reden voor om op de nullijn lijn te gaan zitten. Ja. En uh, in derde instantie, als het gaat over dit bezuinigingspakket, ja... Het is niet het bezuinigingspakket waarvan wij zeggen... daar moet je je handtekeningen onder zetten. Yeah. Laat staan dat je je handtekeningen moet zetten onder het feit dat... Ja, in eendrachtige samenwerking uh, de minister-president en uh, de minister van Financiën... Yeah. zelf had bepleit hebben yeah. dat die 3% uh, financieringstekort in 2013 er moet komen. Yeah. Voor wie dan ook. Ja, dat zij dit bepleit hebben, ja, dat wil nog niet zeggen dat wij dan vervolgens op die bladen moeten gaan zitten. En er zijn alternatieven, je hoeft niet alleen te bezuinigen... Je ja. kunt ook denken aan gerichte lastenverzwaringen. Ja, goed. En daarmee uh, zit u op de lijn van de uh, linkse oppositiepartijen uiteraard. Um, nou zei uh, de dus voorzitter van... Af, afgezien van de vraag of dat zo is... Um, doet is dat, dat niet, niet zo de dan? Zaken. Er zijn ook veel economen die zeggen van... ga nou niet te hard bezuinigen. Dus die ook dat pakket van 16 miljard in ieder geval... volstrekt niet onderschrijven. Nee, maar Daarom Brussel heeft meer al gezegd... Er nuanceringen in dit klimaat. Maar Brussel heeft al gezegd dat wij geen uitzonderingspositie zullen krijgen. Dus nou het ja, zou toch het, moeten... wijze, want ja, we hebben natuurlijk zelf... Al want deze regering heeft dat zelf bepleit in Brussel. Nou, ja. dat is gehonoreerd. Ja, is het is ja. nog wel logisch inderdaad dat Brussel dan denkt... ...ja, als jullie ja. in ieder geval zelf uh, zo scherp aan de wind windzeilen... Dus ja, ...dan hoef je bij ons niet aan te komen op versoepeling. Dus het moet. Nou ja, dat is de eerste vraag. Uh, we zullen zien in ieder geval in hoeverre of de komende tijd het ook mogelijk is om tot een ander pakket te komen. Ja. Ik heb zelf al eerder gezegd, nou ik denk uh, dat het met dit pakket althans wat er dreigt aan te komen niet lukt. Dus ja, dan moet je gewoon ook als vakbeweging zeggen, dan gaan we ons met alle mogelijke middelen die ons ten dienste staan tegen verzetten. Ja, goed. Ik wou een paar dingen met, of met u uh, wat korter langslopen als het mag. Uh, de ja, voorzitter lenga. van het uh, CNV, Jaap Smit, zei vorige week hier in deze uitzending dat hij best bereid is om te, te praten over uh, de nul. Nullijn in ruil voor andere dingen. Dat ging uh, toen in dat gesprek over de handreiking die Bernard Wientjes, de werkgeversvoorzitter, heeft gedaan in Buitenhof. Die zei, uh, de Nullijn, mm, en dan zijn wij bereid... om bijvoorbeeld mensen in de sociale werkvoorziening uh, een baan aan te bieden... en uh, om uh, een deel van de WW uh, uit eigen zak te betalen. Valt er met u op die manier te praten? Net zoals met Jaap Smit. Kijk, dat klinkt natuurlijk allemaal sympathiek. Het vervelende is alleen dat we de afgelopen jaren zo vaak hebben gesproken over werkgelegenheidsmaatregelen, ook voor deze groeperingen, ja. uh, dat er voor ingeleverd is en dat in de praktijk blijkt dat uh, als Bernard Wintjes afspraken maakt met ons, ja. uh, dat zijn leden zich vaak daar niet aan houden of überhaupt niet op de hoogte zijn van die afspraken. Maar de vraag was of er met u te praten viel. Wat zegt u? De vraag was of er met u, met u over te praten viel. Recentelijk hebben we nog vastgesteld dat uh, het bedrijfsleven ook een toezegging heeft gedaan... op het punt van uh, de arbeidsplaatsen voor, sociale, voor de sociale werkvoorziening en jong gehandicapten. Ja. Ook daarvan blijkt in de praktijk dat het volstrekt gebakken lucht is. en dus. Zeggen wij op dit moment, daar waar werkgevers dit bezuinigingspakket, dit maatregelenpakket van dit pakket zelf hebben geregisseerd, ja. uh, dat het voor ons weinig zinvol is om aan te schuiven in een overleg waarbij je eigenlijk alleen kunt tekenen bij het kruisje. Dus bij het bezuinigingspakket, wat werkgevers ook zelf voorstaan. En nogmaals, als het gaat over dat aanbod van windjes, ja, daar komt het straks ook weer op neer. Ja. Dan mag je het voor de tweede of de derde keer betalen en dan nog maar afwachten of überhaupt er überhaupt iets van terecht komt. Dus daar voel ik niet zoveel voor. Leid ik uit dit antwoord af dat er met u niet te praten valt? Want dat was een simpel praten antwoord altijd, op de vraag zijn we geweest. altijd Althans, wij praten altijd met mensen van werkgevers of van kabinetszijde... die snappen ja. dat als ze gaan onderhandelen, dat ze ook iets mee moeten nemen. En ja. in dit geval betekent het concreet dat uh, de heer Wintjes iets meeneemt... wat hij al tien keer heeft meegenomen. En daar mogen we voor de zoveelste keer voor betalen. Dus daar doen wij niet aan mee. Nee. Maar overleggen zijn we altijd voorin. Alleen, dan moet het fair play zijn. Okay. En op deze manier is het dat niet. Goed. Twee dingen echt kort dan, als het kan. Um, er is twee keer eerder gedreigd met een loonwet, in 1982 bijvoorbeeld. En uw ja. voorgangers schrokken daar zo van... dat ze prompt het akkoord van Wassenaar sloten. Uh, bent u in voor zo'n akkoord in deze tijd, ja of nee? Nou, ik weet niet of ze er toen zo vreselijk van schrokken. Uh, was erna was toen, dus dat is 30 jaar geleden. Laten ja. we vooral wel historisch besef tonen, maar ook snappen dat er toen andere tijden waren. De economie stond er volstrekt uh, belabberd toen voor. Veel slechter dan nu het geval is. Nee hoor, volgens het Centraal Planbureau is het, is, het, is het nu nee, veel de, erger is het dan toen. Het zal niet werken. Uh, dus een platte nullijn om vervolgens te denken dat je op nationaal niveau dan iets anders kunt regelen. Ja. Dus nee, ik denk niet dat dat in ieder geval werkt. Ik denk dat er een veel slimmer akkoord nodig is, ja. waar echt inderdaad op de werkvloer in de je iets aan hebt. Goed. Het Centraal Planbureau uh, zegt dat de huidige crisis uh, niet te vergelijken is met die van de jaren 80, omdat die tussen die van 1929 en, en 1980 in zit. Maar goed, uh, tot slot nog even over uh, de kritiek dat u met uzelf bezig zou zijn. SP-leider Roemer. Uh, toch ook niet belangrijk voor uw achterban, want veel uh, vakbondsleden zijn ook lid van de, de SP, doet vandaag in het Nederlands blag, Dagblad een oproep aan de top van de FNV om ervoor te zorgen dat het verzet tegen het kabinetsbeleid eindelijk eens een keer een smoel krijgt. Hij noemt het te schandalig voor woorden dat jullie aan de vooravond van deze nieuwe bezuinigingsronde een totaal onmachtige indruk maken. Nou ja, ik heb die uitspraken niet gezien of gehoord. In dit soort situaties zeg ik het altijd van uh, politiek. Uh, in ieder geval hou je zelf uh, bij je eigen lees. Dus met andere woorden, jullie verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat het niet doorgegaan is. Uh, dat het niet doorgaat als je deze maatregel niet wilt. Dan moet je niet een beroep op de vakbeweging doen, lijkt mij. Wij zijn ook politiek volstrekt onafhankelijk. Maar nou ja, ik kan slecht materieel zeggen dat ik in ieder geval vorige week al heb aangegeven. Dat wat ons betreft het verzet ook in ieder geval wordt opgevoerd. Uh, daarover leggen wij ook over. We hebben ja. er ook al over. Over overlegd. We zijn ja. er al mee begonnen. We hebben een succesvolle, zeer succesvolle demonstratie gehad. Ik vind dat u zichtbaar heeft. Op uh, onder andere uh, de WSW. Daar was de heer Roemer ook aanwezig. Andere ja. politici gelukkig ook. Dus volgens mij in ieder geval uh, doen we heel veel om dat verzet op te voeren. En ik zit vooral te wachten op al die anderen uh, die dat wat ons betreft dan ook uh, met ons mee moeten doen. Henk van der Kolk, voorzitter van FNV Bondgenoten. Ik dank u zeer. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u het bijzonder interesseert. De Verenigde Staten, Frankrijk en Engeland zouden overwegen hun strategische oliereserves aan te spreken om de hoge benzineprijs te drukken. Hoe groot zijn de oliereserves van Nederland eigenlijk? Lucia van Geuns is energiedeskundige van instituut Klingendaal en heeft dus het antwoord. Elk EU-land uh, en elk land dat lid is van het Internationaal Energieagentschap is verplicht om een minimumvoorraad aan olie aan te houden in hun land. En Dat is ongeveer. Uh voor drie maanden, eigenlijk honderd dagen aan reserves. Die moet opgeslagen worden in het geval van nood... Nou, dus Nederland heeft in principe voor drie maanden oliereserves... maar daarnaast, omdat het zo strategisch is gelegen... heeft het zelfs iets meer in opgeslagen in Rotterdam... maar ook in delft in de Eemshaven en in Amsterdam... omdat het ook de andere landen zeg maar, rondom eh, Nederland kan bedienen... wat betreft zijn voorraden. Al het antwoord van Lucia van Guns. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Lelystad. Terug naar Thijsboedens. Nou, daar, daar zien we het liggen, hè? Ja, dat klopt. Daar ligt de luchthaven. Ongeveer twee kilometer hier vandaan. Ja. Rob ter Haar, u bent agrarier. U heeft ook een pluimveebedrijf. U ligt onder de rook van luchthaven Lelystad. En u bent van de club van direct omwonenden. Nu is net bekend geworden dat de luchthaven tot 2020 mag uitbreiden met 45.000 vluchten. Hoeveel vluchten zijn er nu? Er uh, zijn er nu 140.000, maar dat zijn uh, alleen uh, kleine vliegtuigjes. Die zie je eigenlijk uh, amper uh, opstijgen. Dat zijn hobbymatige vluchten. zijn dat. En dat wordt dus nu uitgebreid naar 45.000 en dat worden de grote jongens? Ja, de Boeing 737 uh, bijvoorbeeld. En, uh, ja, die gaan natuurlijk uh, behoorlijk meer uh, uitstoten en lawaai produceren. Daar zijn we niet uh, blij mee. Uh. Ja, nu denk ik, u bent ondernemer. Ja, een luchthaven in ontwikkeling, dat brengt alleen maar werkgelegenheid met zich mee. Ja, op zich voor de gemeente wel, want die, die kikken daarop zeg maar, dat is het hoofdargument. Alleen ja, wij, het is echt een landbouwregio met hele moderne landbouwbedrijven, hoogwaardige producten worden hier geleverd. Ook veel biologische landbouwbedrijven, al met al duurzame landbouw, zo, daar staan wij voor. En dat willen we garanderen in de toekomst, ook naar onze afnemers. En kan het in de toekomst niet gegarandeerd worden als die vliegtuigen overkomen? Wat is het probleem? Nou, je gevoel zegt natuurlijk, van, nou, dat kan niet goed gaan. Want wij moeten steeds schonere producten leveren naar de afnemers. afnemers worden steeds strenger, normen worden strenger. Ja, en dan komt er een luchthaven die gaat ontwikkelen. En ja, die brengt natuurlijk uh, uitstoot met zich mee. Uh, paks, uh, lood uh, en allerlei andere stoffen die in die brandstof uh, uh, bij die verbranding van die motoren vrijkomen. En dat, als je zo dicht bij die luchthaven zit, dan wordt het natuurlijk elke keer opgestart. Ja, dan, je gewoon, uh, dan komt daar gewoon een grote bron van uh, ja, depositie op ons af. En dat willen wij in kaart brengen. Ja. U uh, verbouwt onder andere uien. We lopen even hier naar binnen. Dan zien we een gigantische berg liggen. En daar is uw schoonvader, geloof ik aan de gang, hè? Ja, we zijn nu uien uh, aan het afleveren. En uh, ja, dat is, hij is daar nu mee bezig aan het opscheppen. Dus, uh... Opscheppen, hè. Werk met een grote wagen. gaan de uien in een grote bak. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het met de uienhandel? Om te huilen. Om te huilen? Ja, letterlijk en verhuurlijk. Je moet erop toeleggen? Ja. Deze gaan naar de vergister toe. En dat kost ons gewoon enkele transportkosten moet hij ongeveer betalen. Ja. En dat is... Ja. u zich zorgen ook voor die ontwikkeling van de luchthaven? Ja, dat maakt me zeker wel zorgen om uh, je, je, je denk niet uh, tegen kan houden. Maar uh, wij zullen er niet uh, beter op worden, denk ik. Het uh, geluid komt toch uh, naar ons toe. Uh, Rotterhaar van die club van direct omwonenden. Het is niet alleen bedrijfsmatig, maar ook privé. Hè? U woont hier? Ja, wij wonen hier. Uh, met in precies in het verlengde van de baan? Ja, ja zeker. Vliegtuigen komen over het huis uh, van de overburen heen. Dat is ongeveer 100 meter voor ons huis uh, langs. En, uh, nou, je kunt zich voorstellen dat dat gigantisch veel herrie met zich meebrengt. Ja. Nou, ja, dat we, en we werken hier overdag ook nog. Dus ja, al met al wordt het uh, qua leefklimaat erg slecht hier. Uh. Nu is klagen één ding, maar je moet gewoon het ondernemen. Hè. Wat gaat u doen? Uh, nou we gaan eerst uh, gewoon rustig door, want tot nu toe uh, is er altijd een plan geweest voor de uitbreiding van de luchthaven. En dat is al twintig jaar het geval en uh, ja, als je daarop wacht dan ben je snel oud. Dus we gaan gewoon uh, uh, rustig verder met de ontwikkeling van ons bedrijf en met ons werk. En natuurlijk uh, blijven we scherp op de ontwikkeling en daarvoor hebben we ook het CDO. En We staan voor de belangen van alle omwonenden hier in de buurt. Ja, nu heeft de Rijksadviseur Alders die heeft gezegd, prima moet je doen, 45.000 vluchtbewegingen. Volgens mij heeft u. Ja, een hele harde dobber om dat nog tegen te houden. Ja, dat ze, zei mijn schoonvader net ook al. We het tegenhouden kunnen we niet. En uh, we zijn ook wel zo realistisch dat we dat. Uh, ja, dat gaan we ook niet doen. We, we, zijn, we, we zijn ook geen actiegroep. Uh, wij willen liefst zo lang mogelijk meepraten en op die manier ons belang uh, vertegenwoordigen. We gaan nog even naar mijn schoonvader. Die uien die gaan dus naar Duitsland naar de vergisting. U moet er geld op toeleggen. Ja, dat is een beetje zonder werk wat u nu aan het doen bent. Hè? Ja, maar ik ga zo moeilijk in het vuur laten zitten volgend jaar. We hopen weer een hoogst. En dan hopen we een betere hoogst. En dan uh, moet toch de ruimte weer in schuur vrij zijn om uh, de nieuwe in te kunnen plaatsen. Ik wens u veel sterkte. Oké, okay, dank u wel. Wij dragen van stad van Thijs Boelens. Straks Ieren weigeren massaal nieuwe belasting te betalen. Maar eerst. 3, 2, 1, go. Deze dag. 2005. Natuurlijk is het een tijd van komen en een tijd van gaan. De paus op de drempel is nu over de drempel van het eeuwige leven gegaan. Ik ben bedroefd, maar ja, het is ook goed dat hij dood is. Zei Antoine Baudard deze dag in 2005. Het was een reactie op het overlijden van paus Johannes Paulus II. In het West-Brabantse Oudenbos komt het nieuws extra hard aan. De paus was daar namelijk zo geliefd dat er meteen plannen werden gesmeed... om hem in de basiliek daar te vereeuwigen. Jan Bedaf van de heemkring Oudenbos vertelt. Uh, de klokken van de basiliek hier in Oudenbos werden direct geluid. En uh, eigenlijk kun je zeggen dat uh, rond tien uur hier in Oudenbos. Uh, uh, niet gedetailleerd, maar toch op de hoogte was van het feit dat de paus uh, was overleden. De, de erg pausgezinden uh, gingen toch naar elkaar bellen, telefoneren, zeggen van: uh, het ook gehoord, paus is overleden. En. Al werden er zo wat herinneringen opgehaald van ontmoetingen die men uh, had gehad uh, met, uh, met de paus. Maar het was alsof dat er iemand uit de familie was overleden. To say, mio figlio, io oggi... Uh, het publiek op het plein zelf is op dit moment uh, rustig. Men heeft de paus bedankt met een enorm applaus en is nu ja in, in gedachten. Toen dan uh, de paus uh, uh, was overleden, uh, toen is er het idee gekomen in Almols om een beeld te maken, een levensgroot beeld te maken van paus Johannes Paulus II. We hadden, uh, uh, we hadden hier een uh, kennis aan, een hele goede beeldhouwer, Jan Tolpo, uit Leusden bij Amersfoort. En die werd aangezocht om een uh, beeld te maken van Johannes Paulus II. De houding van de paus, die werd eigenlijk bepaald door de heer van der Bom, Piet van der Bom. Die zei van: we nemen als afbeelding, zoals de paus Nederland groette toen hij in Eindhoven vertrok van het uh, vliegveld. En dan uh, zijn we gaan zoeken naar een. Uh, Sponsor, hè, iemand die het zou willen betalen. En dat was eh, binnen Oudenbos eh, zo gevonden. Die man die is anoniem tot aan de dag van vandaag. Dus dat zal ik zo laten. Maar een eenvoudige mens. Die eh, zei van eh, ik wil daar wel eh, geld eh, aan besteden. Ja, eh, alle andere 59 beelden die in de basiliek van Oudenbosch staan... die stellen heiligen voor. Ja. Maar uh, de paus, Johannes Paulus II, die is er, inderdaad die is er dus inderdaad geplaatst voordat hij zalig verklaard is. En het was echt het idee: van, uh, hij is nooit in Oudenbosch geweest, de paus. Maar we zullen hem nu vereeuwigen zodat hij er permanent is. En je zult toch verbaasd zijn als hij in de basiliek komt. Uh, er brandt altijd wel een kaars bij uh, het beeld van Johannes Paulus II. Missen we de paus? Natuurlijk missen we de paus, maar we merken ook dat hij een opvolger heeft. En ook met die opvolger hebben we weer goede contacten. En het is net als bij mensen met, met, met pausen. ieder doet het op zijn eigen manier. Ja, Jan Bedaf was dat uit Oude Over het overlijden van paus Johannes Paulus II deze dag in 2005. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Het is acht minuten voor tien uur, luistert nog steeds naar de KRO op Radio 1. De maat is vol. Ieren hebben zonder veel klagen vele bezuinigingen en maatregelen over zich heen laten komen om het land weer uit de crisis te trekken. Maar dit weekende einde verweigerde de Ieren massaal een nieuwe belasting te betalen. Mario Daniels, onze man in Dublin. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor belasting was dat? een uh, belasting op het bezitten van een huis eigenlijk, dus uh, de huishoudtax, de huishoudbelasting zoals ze heet, en uh, elk huishouden werd dus uh, belast, uh, moest 100 euro betalen per jaar uh, vanaf dit jaar. Dat is uh, vorige december in de begroting uh, aangekondigd. Ja. En ja, uh, als je nu zeven huizen bezit of één, uh, je betaalt 100 euro per huis. Wat de Ieren zeer discriminerend vinden, want uh, veel arme en middenklasse gezinnen zitten enorme, hebben enorme financiële problemen door uh, negatief eigen vermogen. Mm -hmm. En de rijken die kunnen ja, heel makkelijk 100 euro opzij zetten, maar voor andere mensen wordt het al wat moeilijker. En er zijn de afgelopen jaren in Ierland een reddingspakket van het uh, Internationaal Monetair Fonds en de Europese Unie heeft gekregen, ja. al zoveel belastingen... Uh, erbij gekomen dat we zoiets hadden van dit kan niet. Nee, nou ja, je kan ook zeggen, 100 euro is natuurlijk ook niet het einde van de wereld, maar ja. kennelijk voor veel ja. ieren dus wel, eh, en dus he, want, want de, de meerderheid heeft gewoon het verdomd om het te betalen, begrijp ik. Absoluut, ja. Uh, er is discussie over hoeveel gezinnen nu in aanmerking kwamen. De regering zegt 1,6 miljoen. Uh, de oppositie zegt... Het ligt meer rond de 2 miljoen en de regering probeert de, de cijfers wat mooier te maken. Uh, maar er hebben 800.000 mensen betaald. De laatste 300.000 hebben eigenlijk de afgelopen uh, dagen pas beslist om het te betalen. Maar dat betekent nog steeds dat de meerderheid, meer dan de helft van de Ieren, gezegd heeft van nee, dit betalen we niet. En nu? Want als je hier die belasting niet betaalt, dan komt de fiscus toch even langs? Ja. Dat klopt. Um, dat gaan ze blijkbaar ook doen. Ze gaan dus blijkbaar bij, bij zo'n 1 miljoen mensen die de tax niet hebben betaald, nu aan huis gaan aankloppen en zeggen van, uh, waar blijft die 100 euro? Er moet ook 11 euro interest worden betaald. Maar de mensen die niet betaald hebben, die zijn dat ook nog steeds niet van plan. De regering die denkt nu ook een beetje om het eigen gezicht te redden, denk ik. Uh, vanmorgen is aangekondigd dat... Uh, de lokale overheden nu de schuld krijgen ja. en um, in, ja, in, in gebieden waar mensen flink betaald hebben, waar, waar heel wat gezinnen hebben uh, bijgedragen, de tax, die krijgen meer geld dan ge gebieden waar minder betaald is. Ja. Dus uh, op die manier snijden de mensen zichzelf eigenlijk in het vlees. Maar goed, de premier kan ook niet zeggen, euh, nou ja, hebt u geen zin om te betalen? Nou ja, dan maar niet, dan verzin ik wel iets anders, want dan is het natuurlijk het einde zoek. Dat is waar. Ja, nee, het is gewoon is zeer beschamend voor de regering. En uh, de Kenny, de minister, die heeft uh, vorige week bijna een wanhopige oproep gedaan. van ik reken op jullie vaderlandsplicht uh, en iedereen moet begrijpen dat we, dat we uh, samen in deze boot zitten en dat we samen uit moeten. Ja. Dus iedereen moet een steentje bijdragen, maar heel veel mensen zitten met uh, een negatief eigen vermogen door, door een lening die ze niet meer kunnen afbetalen. Ja. En daar knelt het schoentje ook. Ja, goed, maar de vraag is toch wat er nu gaat gebeuren, want als de deurwaarder aan de deur verschijnt en zegt uh, mag ik even vangen. En die mensen die hebben het geld niet in huis of, uh, of weigeren te betalen, wat gebeurt er dan? We moeten afwachten, vrees ik. want uh, helemaal in het begin, uh, toen er uh, protest begon te komen tegen deze huishoudtaks, ja. um, werd er nog gesproken over gevangenisstrassen. Ja. Maar ja, 1 miljoen tijdens... mensen opsluiten, ik weet niet hoeveel cellen ze daar in Ierland hebben, maar 1 miljoen opsluiten <laughs> lijkt mij een beetje ingewikkeld. <laughs> Inderdaad, dus toen bleek dat het prote protest uh, zeer groot ging worden. Uh, zijn ze natuurlijk snel van toon veranderd. Er zijn ook heel wat oppositieleden die uh, geweigerd hebben om te betalen. Dus die kunnen ze ook moeilijk gaan opsluiten, want dan is het uh, parlement half leeg. <laughs> um, dus ja, het, het blijft nu echt afwachten. Uh, de regering die had echt wel verwacht dat heel veel mensen schrik zouden krijgen. En ja. voor zaterdagnacht nacht nog zouden betalen. En dat is dus niet gebeurd. Goed, heb jij wel betaald heel kort? Um, ik huur, dus ik hoef die niet te betalen. Ah, kijk, jij bent het dan Ik heb een sponnet. huisbaas en ik weet niet of die betaald is. Nee. Dus. Goed, Mario Daniels, hou ons op de hoogte hoe dat afloopt daar vanuit Ierland. Ik dank je zeer. Straks, dames en heren. Stop met de taag Met het labelen en wegzetten van probleemgezinnen. Dat is het advies van de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling aan Marlies Veldhuizen van Zanten, de Staatssecretaris van Volksgezondheid. Zometeen bij de Cairo na